Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het nieuwe overheidsregister tegen witwassen... is voor veel rijke ondernemers een bron van zorg. Nieuwsuur meldt dat zij bang zijn... dat hun privacy en veiligheid in gevaar zullen komen... als ze straks op die lijst staan... omdat criminelen dan kunnen zien waar ze de grootste buit kunnen halen. Het kabinet wil de lijst invoeren om te controleren... waar het geld van een investeerder vandaan komt. In de Amerikaanse staten Virginia en Kentucky... hebben de democraten de republikeinen verslagen bij tussentijdse verkiezingen. De republikeinen hadden daar al jaren de meerderheid. De Amerikaanse media vermoeden dat vooral in de voorsteden... de kiezers genoeg hebben van de groeiende tegenstellingen... in de Amerikaanse samenleving. Leraren in het hele land leggen vandaag het werk neer. Ze willen meer geld voor hogere salarissen... en verlaging van de werkdruk. In het hele land zijn manifestaties en aan verwachting... trekken ook veel leraren naar het Binnenhof... Daar wordt vandaag en morgen gesproken over de on onderwijsbegroting. Minister Bijlenveld van Defensie heeft het debat over de burgerdoden... bij een Nederlandse aanval in Irak overleefd. Ze bood excuses aan voor het feit dat haar voorganger Hennis... de Kamer tot twee keer toen niet de waarheid had verteld. Namelijk dat ze wist dat er destijds in 2015... per ongeluk 70 mensen waren omgekomen... bij een luchtaanval door een Nederlandse F-16... De oppositie nam geen genoegen met de excuses, maar een motie van wantrouwen haalde geen meerderheid. Ruim 30 mensen die ziek zijn geworden van het werken met de schadelijke verf Chrome 6 eisen bij de rechter 8000 euro van onderhoudsbedrijf Net2. Ze maken deel uit van de groep bijstandsgerechtigden die jarenlang voor Net2 treinen opknapte in een werkplaats in Tilburg. Volgens de slachtoffers wist Net2 dat Chrome 6 schadelijk was, maar is dat stilgehouden. Het weer in Zuid-Limburg blijft vandaag regenachtig. In de rest van het land schijnt af en toe de zon... en kan lokaal een buitje vallen. En het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Christian Bakker van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam... bij knoop het Watergaasmeer: 5 kilometer... kost je bijna een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de ring van Amsterdam... de A10 tussen Volendam en Hemhavens, 5 kilometer... En op taal 27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en, en Lunetten 10 kilometer door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging bijna drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFF. in Walk in the light. Won't you wake up, wake up? Yeah. Where's your heart? Where's your pride? Has it Goedemorgen Zandvoort, het is woensdag 6 november en we blijven tellen 179 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sans. ik ben tot 10 uur bij je met de ZFM Wake Up hier op woensdagochtend 6 november, de dag van de onderwijstaking.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 Legend, good life. Ja, en voordat we verder gaan, zometeen een lekker rustig plaatje. Maar voor die tijd wil ik je eerst vertellen, we hebben weer kaartjes te weg te geven. En dat zijn vier kaarten voor de Christmas Fair. De Castle Christmas Fair van 28 november tot 1 december in de buitenplaats Bekenstein. En ja, dat zijn er vier. Vier keer 16 euro. Dat is nogal wat. Die moet je hier ophalen. Dus hier in de studio Tolweg 10A. De deur is open. Kom voor 10 uur hier naartoe. Ben je de eerste, krijg je van mij vier kaarten. ...gaan wij door met Confession van NECA. Dus, nog bijna twee uur de tijd. Kom naar de tolweg en haal 4K tot voor de Christmasfeer. Mm -hmm. This is my confession I try so many times to oppress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 I feel it Please De Devil is Dope van de Dramatics. En die heb je heel lang niet gehoord. Een oude plaat. Die komt nog uit het Stax label. En daarvoor hoorde je NECA met confession. En ik blijf het herhalen. Als je vier kaartjes wil voor de Castle Christmas Fair... op buitenplaats Bekenstein in Velzen... En die is van 28 november tot 1 december met 150 kramen, 50 optredens. Kom dan nu naar de studio. Tolweg 10 aan, de deur is open. We zijn in het zuiden van Zandvoort. En dat valt best mee als je op de fiets bent. Ik loop er zo even heen Je hebt nog anderhalf uur de tijd om deze kaartjes hier op te halen bij ZFM in de ochtend. Gaan wij door met Tony Braxton. Jackson. En die is inmiddels ook al 52 geworden. Ja, gaat snel. En wij gaan door met Rather van Klein Bandit hier bij ZFM waar het precies half negen is. Oh, oh, oh, oh, oh. We're a thousand miles from comfort. We have traveled. Scene. but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would wait forever, exalt be yeah hier bij ZFM, waar het half negen geweest is. En die kaartjes liggen hier nog steeds door. Oh, it's like they know how I feel Busy bee watching the world Out of the car, you're busy being watching the world singing. Left my home and I flew east over North sea. Let's just beginning. I'm breaking free. You're on the ninth street. With the sun on my back, yeah, yeah. Knock for Ruben, gonna kill some time on the hairdryer. Busy be watching the world, sitting at the side of the curb. you're busy be watching the world, singing. This is how it feels when a good day comes along. Het is een Jeremiah en het is een goede dag, maar het is ook een bijzondere dag. Het is namelijk vandaag precies 100 jaar geleden dat Itze daar vanuit zijn woning in Den Haag een eerste radio uitzending deed. 100 jaar geleden. Vraag me af hoeveel luisteraars hij toen had. Maar vandaag, dus 100 jaar geleden, de eerste radio uitzending in Nederland en ZFM. Wij doen het al bijna 30 jaar.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 Lange France and Taylor Zing for me KFL C'était cool j'avais un très bon programme Petit concert dans des bars vides Ma baby Citer la première à me suivre Ensuite tout a changé très vite Même mes amis ils ont changé Tout est devenu plus simple Enfin surtout pour rentrer dans les soirées Tu te sens comme la reine du monde maar c'est qu'une impression vinden je niet je niet leuk. Mensen vinden je Durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser. Crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression. Tu te sens un peu seul au monde, c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai. Tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou. Peur de perdre la tête en enfer, la suite est enfer Père la tête en enfer, j'ai peur de perdre tous mes repères Hier bij ZFM waar het inmiddels kwart voor negen is. En wij doorgaan met Katy Perry. Zfm, waar het tien voor negen is. Ja, buiten is het acht graden op het officiële ZFM thermometer. Het blijft droog, tien graden ongeveer. Ik heb hier nog steeds vier katten liggen voor de kerstver, maar die moet je ophalen. Hier op de tolweg. Tot tien uur heb je de tijd. In de Studio Rio uitvoering. Heerlijk om weer eens te horen. Gaan wij door met de nieuwe Black Eyed Peas. de extremo baby Yo sé lo que hay, lo que se ve no se, se pregunta, te y tengo claro que es mi culpa, es mi culpa, culpa, como canelo en el ritmo, nadie me asusta, vivo en mi y la paz no me la tumba, como Timon y Pumba. voy pa leyenda, así que dale zumba, los dejo ciego con la vibra que me alumbra pa la tumba, nosotros la la noche rompemos, al otro día volvemos. So we're gonna rush all, baby This is the rhythm the like fuego We 'bout to spend the dinero oh, yeah. We party to the extremo, baby This is the rhythm of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 Ja, en dat was de nieuwe Black Eyed Peas hier bij ZFM. Waar het bijna 9 uur is. We gaan nog even door met Michael Jackson. Klein stukje nog. Na 9 uur ben ik terug met de Dance Classic Criticize. Dit keer van Alexander O'Neill. En dan hoor ik je graag naar nieuws weer verkeer, reclame. En dan ben ik weer bij je terug.